Dit is de tafel de donderdag op Radio 501 Dit is het openingsuur van de tafel en de donderdag Van Radio 501 Daverende Donderdag. De Daverende Donderdag is iedere week te horen van 1 uur s middags tot middernacht op Radio 501. Straks van 2 tot 4 kan je luisteren naar Donderslag, het programma van Rogier van Biesveld. Van 4 tot 6 verzorgt Arwin 2 uur muzikale gezelligheid in zijn programma Afternoons. Van 6 tot 8 is Rasta Barry weer te horen met zijn programma Dreadlock. Daarna van 8 tot 10 kan je gaan luisteren naar Indie 501, het programma van Rob de Grill. Van 10 tot middernacht is G-Style in de studio de Koepoort met zijn geluid uit de bunker. Blijf lekker luisteren tot middernacht, want dit is de Radio 501 de Donderdag. We're taking on the water stores laying up a while before i'm back on board they're patching her up to go fishing again fishing again welding her rudder, scrubbing her keel scars on her belly need time to heal in the dark with the trawler man Strength back, but there's a loan to pay off and a few skid check, so it's a turn. Radio 501. verrende Donderdag. In dit openingsuur maken we altijd de Donderdisk bekend. Deze keer is de Donderdisk van Michael Jackson en heet Beat It.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 And heal me And heal me I was down I was down Op de donderdag op Radio 501.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 Dit is Radio 501. Is Radio 501. 501 Donderdag op Radio 501. Radio 501. Mail naar studio.radio501.nl Je luistert nog steeds naar Radio 501 daarvoor in de donderdag. We hebben nog een kwartier te gaan naar twee uur. Om twee uur schakelen we over naar Studio 11 en kan je luisteren naar donderslag van 2 tot 4 met Rogier van Diesveld. Daarna van 4 tot 6 de gezellige show Afternoons. Het programma van Arwin Tanginga.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 dit, dit is deze week. De Radio 501. Een blaad voor je hoop. Jouw radio. Jouw muziek. Ik zie zie. I should stop, pay attention to them who can understand. Cause all they wanna do is criticize me for the way that I am. This, or then it's that They say I'm not that slim, but I'm way too fat And the music's nice, well the singing's whack And the list goes on and it's a waste of breath. This is what can happen when you're bad lies in them crooked ways all i do is keep my eyes on job pray and keep the faith feel the world against me they hold me down and feed me hate underestimate to recognize man i see i'm great the teachers in my schools bunch of fools feel to recognize and appreciate the jewels don't listen to what people say or imitate what they do they wear up the underdog cause one they he be bossing you This is what can happen when you're back against the wall so just of you, and I still have my pride, and then they try to justify the things they say, I cannot forget, it sticks in my head, I said it sticks in my head, it sticks in my head. This yes. is what can happen when you're back against the wall. up nice look fresh for the interview in a three-piece suit I'm talking business with you next minute I'm on a train with a girl I'm kicking game underestimate my brain and I'm burn you with flame vanuit de hoofdstad van West-Friesland dit is Radio 501. See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 Ben jij je nog niet ingeschreven voor Walk for Women? Doe dat dan gauw. En beleef een inspirerend weekend met vriendinnen, familie of collega's. Samenlopen voor zwangere vrouwen in Tanzania. Met elkaar, voor elkaar. Ga nu naar walkforwomen.nl en join the walk. Ik ben Ruth Chakot, fan van Walk for Women. Kanker verziekt onze taal. Samen kunnen we ervoor zorgen dat kanker als geweld wordt voorbij.